Kok En dan vraag ik iedere week welk nummer was dit, maar dat weet je inmiddels, hè? Nou, Gert, eerlijk gezegd is mijn hartslag nog aan het dalen van uh, het Nirvana-geweld. Ik ben oh. blij dat Marco nog even tussendoor kwam. Ja, dat is een rustpuntje. Ja, zeker. Ja. Dus ik ben weer, uh, weer redelijk de oude. Oh, Oké, okay. ja, Ik ben weer hersteld. Nou, goed zo. Ja. Dit was de Electric Light Orchestra... Uiteraard. met een stukje Here's the News. En dat vinden wij heel toepasselijk op de eigenaar uitgever van de Zandvoorten Courant. Want hij gaat ons even bijpraten over de nieuwe editie deze week. Dat klopt ja, ja. toch? ja. Um, wat wil je weten? Ik heb begrepen dat jullie het al hadden over die bom uh, die in zee is ontploft. Ja, we hebben net actueel nieuws gebracht. Uh. Ja, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord. Mooi zo. Um, maar daarbij is ook zo opgevallen dat er natuurlijk al uh, sinds een anderhalf, twee weken... een uh, boorplatform uh, iets verderop uh, in, in, in onze horizon is opgedoemd. Ja. En uh, daar wordt uh, gas gewonnen. En uh, we zijn eens gaan proberen uit te zoeken uh, hoe dat zit en waarom dat daar opeens staat... En het blijkt al uh, in, uh, in de jaren negentig een uh, afspraak te zijn gemaakt over. En dat, dat wordt dan nu ten uitvoer gebracht. Uh, dus ja, horizonvervuiling of niet. Maar uh, de, het is al lang geleden besloten. Nog in de tijd dat uh, Eugène Weust, uh, onze dorpsgenoot, uh, daar iets probeerde tegen in te brengen. Dat is heel lang geleden, ja. Het is hem niet gelukt. En nee. uh, het resultaat is nu uh, zichtbaar. Ja, veel, veel mensen hebben die bom en dat platform met elkaar verward, denk ik. <laughs> ja, of het was een wensgedachte. Maar ja, hoe precies. Ja. De, de, gedacht, de wens van de gedachte. Ja. Ja. Nee, maar goed. Um, verder hebben we een, uh, uh, een verhaal over de Hattestraat. De afgelopen uh, twee jaar is vanwege de coronasituatie... Uh, de straat regelmatig afgesloten geweest... zodat de horeca wat meer uh, uh, terrassenruim kon op opzetten. Uh, er is eigenlijk gebleken dat uh, door heel veel mensen gewaardeerd werd... dat de straat is, uh, werd afgesloten... En dat wordt nu uh, uh, structureel vastgelegd in een uh, overeenkomst met alle ondernemers. En dat zal uh, hier en daar wat water bij de wijn betekenen. Voor, uh, want wat de ene ondernemer uh, graag wil afsluiten, wil de ander juist openlaten. Maar uh, er zit wel een, een, een, een overeenkomst aan te komen. Zodat uh, de handelsraad ook deze zomer en de komende zomers uh, in het toeristenseizoen uh, wordt afgesloten. Uh, vanaf ja, de middag. Mooi. Kunnen ze wat van ja. de omzet terughalen? Ja, kijk, de horeca is natuurlijk heel blij mee. En, ja. uh, maar er zijn ook uh, andere retailers die er wat minder blij mee zijn. Ja. Dus er is een, uh, uh, ja, een overeenkomst gevonden waar iedereen zich redelijk in kan vinden. Um, verder gaan we het even hebben over de watertoren in de krant. Oh. Uh, niet voor het eerst, maar waarschijnlijk ook niet voor het laatst. Nee. Als deze toren in het nieuws komt. Um, het is eigenlijk een beetje stil rondom de toren. We weten wel dat het... Uh, het daarnaast daarnaast binnenkort bouwrijp gemaakt gaat worden. Uh, voor de, de bouw van appartementen die daar gepland staan. En uh, de, de, de ontwikkeling van de Waadtoren is, is daaraan losgekoppeld. Maar uh, achter de schermen wordt toch wel hard gewerkt aan, uh, aan de voorbereidingen voor de verbouwing van de toren. Daar komen ook appartementen in. En uh, het, uh, het laatste nieuws is dat daar uh, wordt gekeken naar een mogelijke uitbreiding van de toren uh, in de breedte dat die uh, over de hele breedte 10% uh, uh, ja, breder wordt. Dat is nieuw. En uh, nou ja, dat is nu de lijn waarop uh, uh, onderzoek wordt gedaan. Een scenario wat, uh, wat er wel naar uitziet wat uh, haalbaar gaat worden. Hm. Dus uh, dat kan interessant zijn. Ik vond het wel oorverdovend stil omtrent die watertoren. Ja, dat vonden wij eigenlijk ook wel. Maar er blijkt dus achter de schermen dat er echt wel hard gewerkt wordt aan, uh, aan, aan de plannen. En er zijn onderzoeken geweest. En, uh, nou ja. Nou, uh, Dan gaat echt wel iets gebeuren. Maar uh, het, het staat los van de ontwikkeling op het plein. Dus het is niet aan elkaar gekoppeld. En dat betekent ja. dat het ook niet tegelijkertijd uh, zal plaatsvinden. Nou. Maar er komt zeker een, een verbouwing aan van de toren. En okay. uh, zoals het er nu uitziet blijft hij ook wel als de toren uh, staan. Het gebouw gaat niet weg. En uh, zo hoog gaat ietsje uitdijen. Dat is het idee. Ja, nou ja. Als er maar een keer een schop in de grond gaat en er gebeurt wat hè, uiteindelijk. Ja, precies. Nou dat ja, ja en wat dat betreft... Uh, Gaan het in, uh, in Zalver-Noord ook voortvarend. Uh, de verantwoordelijke van de, echt de initiatiefnemers van uh, de Curry Driehoek, de CurryDEX. Uh, die gaan in Noord uh, een combinatie maken van uh, woningbouw en uh, bedrijfsgebouwen. Uh, uh, een initiatief van een aantal ondernemers die dat uh, samen met de gemeente en met uh, Prewonen uh, hebben opgepakt. En uh, nou ja, het is nu allemaal zo ver voorbereid dat de bouw ook binnenkort kan gaan beginnen En dan kunnen we ook alles overlezen in de Zandvoortse krant van deze ja, uiteraard. week. Ja. Uiteraard. ja, net als het verslag van de raadsvergadering van gisteravond. Dat hebben we ook nog mee kunnen nemen. Actueel? Uh, dat dus valt ook te lezen. Het is ja. hard gewerkt om dat rond te krijgen dan gezien de deadline van je krant. Ja, zo'n raadsvergadering is altijd uh, voor een paar mensen van ons uh, <laughs> Hard werken. Laat op en vroeg, uh, of, uh, laat opblijven en weer vroeg uh, de wekken. Ja. Um, maar goed, we, we weten dat het zo gaat en het, uh, we zijn er blij mee dat het lukt. Ja. Nou, ben benieuwd. we nieuw. waren de raadsvergaderingen op woensdag en dan uh, hadden we daar wel problemen mee, uh, vanwege de deadline van onze uh, uitgave van de krant. Ja. Maar uh, nou, goed overleg is dat uh, ooit verschoven naar de dinsdag en uh, ook voor de commissievergaderingen geldt het dan vooral. Waardoor wij uh, altijd een verslag kunnen meenemen in de krant. En dat vinden we fijn. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, dus uh, morgen ligt Ik heb nieuw... nog veel meer in ongeveer, maar ik zou zeggen... Uh, wacht nog heel even en uh, ga hem lekker lezen de komende dagen. Ja, dat gaan we zeker doen. In mijn geval wordt hij voorgelezen. Maar ja. dat komt op zelden neer. Ik krijg het nieuws ook tot me. Maar uh, vanaf... Uh, wordt morgen verspreid in het dorp weer, hè? Ja, ja, ja. Zeker. En uh, meestal heb ik hem dan op vrijdag. Want dat kan allemaal niet in één keer... En mocht je een editie missen, dan kun je die halen bij de Bruna, bij Pluspunt en bij de gemeentehuizen. En bij de ja. benzinepompen, dus niemand hoeft de voor krant, maar wil ook niemand de voor krant missen. <laughs> nee toch, want het is belangrijk voor de Zandvoortse gemeenschap om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes en feiten. Dus, uh, nou, bedankt. Ik heb begrepen dat je vier dagen even tussenuit knijpt. Ja, met u goed. Uh, de ja. open, uh, je hebt het niet overlegd, maar volgende week ben je er wel weer bij, hè? Ja, uiteraard, uiteraard. Okay. Daar zorg ik voor. Nou, heel erg bedankt en prettige ja. dagen. Ja, dankjewel. Tot, Tot volgende week.